8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Interne Al-Qaeda document gevonden. Rotterdamse jongeren komen nog steeds makkelijk aan drank. En meteoriet ingeslagen in Rusland. <tieden> Na de herovering van de Malinese stad Timbuktu op de islamisten... heeft persbureau AP een belangrijk Al-Qaeda-document gevonden. Het zijn instructies van de Afrikaanse leider van de terreurbeweging. De brief van negen pagina's leest als een memo van een directeur aan zijn managers. Hij legt uit dat de islamisten te snel en te streng de sharia hebben ingevoerd... en dat het hele project in Mali daardoor kan mislukken. Als voorbeeld geeft hij het stenigen van mensen en het speelverbod voor kinderen. En verder toont de brief dat de Afrikaanse al Qaeda leider het Franse ingrijpen in Mali had voorzien. Ook wist hij dat zijn mannen daar niet tegenop zouden kunnen. Hij roept de strijders op om samenwerking te zoeken met lokale groepen. Hij zegt al tevreden te zijn als er één goed zaadje geplant is in vruchtbare bodem. Het is de eerste keer dat een dergelijke interne instructie van al Qaeda openbaar wordt. In Rotterdam kunnen jongeren onder de 16 nog steeds makkelijk alcohol kopen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. In sportkantines kregen jongeren in 90 van de gevallen de alcoholische drank waar ze om vroegen. Supermarkten waren strenger, maar in bijna 60 van de gevallen kregen ze ook daar bier, briesers of andere alcoholhoudende dranken. In de horeca was het 57 naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wil Rotterdam hardere afspraken maken met de horeca. En verder worden bij minimaal tien sportverenigingen regels ingevoerd om drankgebruik tegen te gaan. De Nederlandse uitstoot van CO2 is in het laatste kwartaal van vorig jaar veel sterker gedaald dan op basis van de economische krimp kon worden verwacht. De economie kromp met 0,9 procent en de CO2-uitstoot met 3,2 procent, zo meldt het CBS. De daling komt grotendeels voor rekening van de energiesector. Die produceerde in het vierde kwartaal 12 minder elektriciteit. In plaats daarvan werd er meer ingevoerd. Waaronder duurzaam geproduceerde elektriciteit uit Duitsland. Ook de bouw, de transportsector en de landbouw stoten minder CO2 uit. Huishoudens en dienstverlenende bedrijven vervuilden juist meer... omdat door de koude kachel flink werd gestookt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat onderzoeken waarom ambtenaren een kritisch rapport over ProRail niet naar de Kamer hebben gestuurd. Mogelijk worden maatregelen tegen ambtenaren genomen. Dat schrijven minister Schultz en staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer gaf in september de opdracht het rapport naar de Kamer te sturen. Maar het stuk bleef liggen. Mansveld kwam politiek zwaar in problemen toen het rapport uitlekte. Bijna de hele Kamer steunde een motie van de PVV... die de bewindslieden opriep om op hun departement orde op zaken te stellen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt dat burgemeester Jorisma van Almere te ver gaat in haar houding tegenover verslaggevers van Poont. Jorisma weigerde hem maandag toe te laten bij een bijeenkomst over kentekenplaten. Ze zei dat ze wist dat Poont geen interesse had in dat onderwerp en dat ze ergens anders voor kwamen. Ze zei ook dat ze zich stoort aan de werkwijze van de omroep en dat ze verslaggevers daarom uit principe niet te woord staat. De NVJ vindt dat Jorisma handelt in strijd met de grondwet. In het zuiden van Rusland is een meteoriet ingeslagen, dat zeggen de Russische autoriteiten. Ook wordt er rekening mee gehouden dat het om een brokstuk van een satelliet of ander puin uit de ruimte gaat. De inslag was vanochtend bij de stad Chelyabinsk in de Oeral. Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er veel telefoontjes binnengekomen over gewonden en gebroken ruiten. In een afgelegen gebied zou een school zijn geraakt. De Russische staatszender Russia Today meldt dat een meteoriet door de strijdkrachten is neergehaald toen die de aarde naderde. Veel Russen hebben het object gefilmd en op YouTube gezet. In de Amerikaanse stad Mobiel is het cruiseschip aangekomen dat al dagen kampt met motorpech. De toestand op de boot was niet te harden, zo hebben passagiers laten weten. Zondag vielen door brand de scheepsmotoren uit. Kranen en wc's werkten niet meer en ook de airco was kapot. Burgemeester Bloomberg van New York wil wegwerpbekers en verpakkingsmateriaal van polystyreen verbieden. Polystyreen is moeilijk te recyclen en breekt niet af. Jaarlijks is de stad 400.000 dollar kwijt aan het vernietigen van gebruikte bekertjes en bakjes. Het voornemen is een van de doelstellingen die Bloomberg zich in het laatste jaar van zijn burgemeesterschap heeft gesteld. Ook andere maatregelen hebben een groen karakter, zo wil hij meer afval recyclen en elektrisch vervoer in New York stimuleren. Dan is weer nog. Vooral in het noordoosten en oosten kan nog sneeuw vallen en is het glad. En verder is het vandaag wisselend bewolkt met een enkele winterse bui. Het wordt twee graden langs de oostgrens tot zes in Zeeland. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en op de meeste plaatsen is het droog. In de nacht is plaatselijk lichte vorst. ANWB Verkeersinformatie. In het noordoosten en oosten van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. Lange file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en Knopen Muidenberg 6 kilometer. Dat was een aanrijding. Gelukkig zijn alle rijstroken weer open. Daardoor is wel vastgelopen op de A6 van Lelystad naar Muiden. Bij Muidenberg staat 5 kilometer. Verkeer vanuit Flevoland richting Amsterdam... kan eventueel ook omrijden vanaf Knopen Almere... via de Stichtse Brug over de A27 en de A1. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... bij rotterdam krooswijk 2 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Utrecht-Noord 5 kilometer...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 Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over acht. Weet wat je eet. Kan dat eigenlijk wel in de buitengewoon complexe wereldwijde voedselketen? Bij lasagne, hamburgers en biefstukken in ieder geval niet. Straks staat secretaris Dijksma over het toezicht in Nederland. En. Een indrukwekkende inslag in Rusland. Wat viel daar uit de lucht? Nu hoorden hem zojuist, ingeslagen meteoriet zou het kunnen zijn in het zuiden van Rusland, en toevallig of niet over ongeveer 12 uur, komt er een asteroïde, ten grootte van een half voetbalveld langs de aarde scheren. Nog nooit is een stuk ruimtepuin van deze grootte zo dicht bij de aarde gekomen. Wees maar eens even naar dat andere stuk: Govert Schilling. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wat was dat? Ik zou willen dat ik het wist. Het is een spectaculair verschijnsel geweest. Je moet, je, niet, uh, je moet er niet aan denken dat je dat boven je eigen woonplaats krijgt. Een gigantisch heldere vuurbal met een heel indrukwekkend ja, rookspoor achter zich. Explosies halverwege, uh, ruiten die kapot slaan. Er zijn tientallen uh, mensen die uh, lichte verwondingen daardoor hebben opgelopen. En het is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen wat het was. Maar ja, uh, de speculaties gaan natuurlijk volop. Het zou een uh, hele grote meteoriet geweest kunnen zijn. Misschien zelfs wel vergelijkbaar met dat brokstukje van, uh, van vanavond. Mm -hmm. Het zou eventueel ook een uh, terugkerende uh, satelliet... maar dan moet het wel een heel groot object zijn geweest. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dat niet van tevoren aangekondigd zou zijn, zo'n grote. Er gaan ook speculaties dat het toch een soort uh, uh, raket geweest is... maar uh, ik, ik vind het ontzettend moeilijk om daar nu, nu al iets zinnigs over te zeggen. Ja, mm, maar als ik jou zo hoor, het zou dus wel een meteoriet kunnen zijn... Ja natuurlijk, we, we weten allemaal dat de aarde een soort kosmische schietschijf is dat er heel veel brokstukken en, en puin door het zonnestelsel uh, vliegt en uh, dat betekent dat er op willekeurig, welk moment dan ook, kan er zo'n brokstuk in de aardse dampkring komen. Mm. Een jaartje of vijf geleden, vier en een half geleden, toen is zo'n brokstuk net van tevoren gezien. Toen uh, hebben ze kunnen voorspellen, hé, hey, die gaat de dampkring binnendringen. En dat leverde boven Soudaan een hele heldere meteoor op, zo'n hele heldere lichtspoor. En daar zijn de brokstukken van op aarde gevonden. Maar dat gebeurt natuurlijk best regelmatig. En het zou kunnen dat we dat uh, eerder vandaag in uh, Rusland, zo'n 1500 kilometer ten oosten van uh, Moskou, ook hebben meegemaakt. Oké, okay, laten vond... Nog heel even luisteren, want het, het, het kondigt zich ook aan. En je ziet een automobilist bijvoorbeeld. Er zijn beelden van een automobilist die een camera heeft in zijn auto. En je ziet van verre zie zo'n lichtstraal aankomen. En dan hoor je vervolgens, hoor je dit. Nou, een ongelooflijke klap. Zou dat uh, kunnen? Hoort dat bij een meteoriet die inslaat, zo'n... Nou, dat kan heel erg goed het geval zijn, want sommige van die brokstukken die kunnen betrekkelijk poreus zijn. Dan bestaan ze wel uit gesteente, maar niet één grote zware kei, maar meer een soort uh, samengepakt gruis en materiaal. Als zoiets met hoge snelheid de dampkring binnenkomt, dan begint het druk op te bouwen in onze atmosfeer. En na een tijdje kan die in de dampkring exploderen. En dat is bijvoorbeeld uh, ruim een eeuw geleden, overigens ook in Rusland, gebeurd in 1908. Toen was er sprake van een brokstuk van een komeet, hoogstwaarschijnlijk, ook poreus dat op nou, misschien enkele tientallen kilometers hoogte boven het aardoppervlak is geëxplodeerd. Een geweldige verwoesting daarbij teweeg heeft gebracht. Een gebied ongeveer zo groot als de Randstad is daar helemaal met de grond gelijk gemaakt. Gelukkig stonden daar alleen maar naaldbomen. Mm. Maar uh, ja, je gaat heel snel aan dit soort, uh, uh, aan dit soort verschijnselen denken. Ja. En dan die asteroïde, zo groot als een half voetbalveld. Over twaalf uur schiet die langs de aarde. Zei jij nou net dat brokstukje? Ja, ik zei dat brokstukje. Ik, kijk, het, het vervelende is... Uh, uh, kijk, in het heelal zijn die dingen natuurlijk maar heel klein. De aarde is bijna 13.000 kilometer. Dit dingetje is 50 meter hoog uit de middellijn. Als je, de, als je een grote wereldbol hebt voor je neus... en je stelt je daar het brokstukje voor op de juiste schaal zou je hem eigenlijk niet kunnen zien met goed fatsoen. Dus dat is een heel klein dingetje, maar je ziet wel dat uh, kleine dingetjes kunnen uh, grote gevolgen hebben, want ook die uh, planetoïde van vanavond, die heeft een hoge snelheid in de orde van 10 kilometer per seconde. En ja, dat betekent dat er heel veel bewegingsenergie zit en als die dan uh, als zoiets op de aarde zou botsen, dan komt al die energie in één keer vrij in een reusachtige explosie. En dat is de reden dat sterrenkundigen dit soort objecten uh, met argusogen in de gaten blijven houden. En ik me toch een beetje zorgen te maken, Govert? Nou, um, aan één kant is dat goed, aan de andere kant is het niet nodig. Die planetoïde van vanavond, daarvan is de baan exact bekend... ...die gaan we, uh, nou misschien met een hele grote telescoop... ...of op een webcam als je dat wil volgen, kun je die voorbij zien razen. We weten dat die de aarde niet gaat raken... Maar we hebben dus misschien vanmorgen in Rusland gezien dat er andere dingen in het heelal zijn die wel degelijk de aarde kunnen raken. En lang niet alles is ontdekt. En ook een brokstukje van 10 meter, dat is echt maar heel klein. Ja. Die zie je niet van tevoren aankomen. En als zoiets boven Rusland naar beneden gekomen zou zijn, kan het dit soort gevolgen hebben. Af en toe gebeurt dat. Oké. Okay. Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Dank je wel, Govert. En meer over die uh, ja, waarschijnlijke meteorietinslag... laten we het daar voorlopig maar op houden in het zuiden van Rusland... vindt u op onze website, nos.nl. Dan het paardenvlees, het schandaal. Het is uh, nou de hele week al groot nieuws in verschillende Europese landen, ook in Nederland. Er is veel verwarring over wat er nou precies en waar fout is gegaan. Volgens correspondent Arjen van der Horst in Londen... is er veel mis met controle op vrees, vleesproducten in Groot-Brittannië. En is het einde van het schandaal daar nog niet in zicht. Dit schandaal laat zien hoe uh, lax de controle op vlees hier is uh, in dit land. De uh, Food Safety Authority, dat is de, de Britse variant... Van de voedsel- en warenautoriteit. Ja, die krijgt nu echt de volle laag. Ze reageren ook wel. Als een reactie hebben ze de regels nu aangescherpt. Uh, als het gaat om de legitieme paardenexporten, paardenvlees dat naar het buitenland gaat, ja, dat mag nu pas het abattoir verlaten als het gecontroleerd is op dit medicijnbuut. En alle supermarktketens en vleesverwerkers moeten al hun rundvleesproducten controleren op paardenvlees. Nou, die opdracht kregen ze al een week geleden. De deadline is morgen. Dat wordt waarschijnlijk niet gehaald, want het is echt een ongelooflijk grote klus. Maar je ziet meteen wat voor effect dit heeft, want dagelijks horen we nieuwe onthullingen. Gisteravond nog, de supermarktketen Asda, die moest vers rundvlees uit de schappen halen, omdat er dus paardenvlees in was gevonden. Ja, en ze hebben nog lang niet het laatste in dit schandaal gehoord. Nee, dat denk ik ook niet. Staatssecretaris Dijksma, goedemorgen. Goedemorgen. Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is bezig met een groot onderzoek uh, naar fraude met paardenvlees. U heeft dat geschreven, mevrouw Dijksma, um, in een brief aan de Tweede Kamer. Hoe, hoeveel bedrijven worden er door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit onderzocht? Nou, dat gaat uh, om, om in ieder geval minimaal 100. En dat doen we uit voorzorg. En dat zijn uh, bedrijven die zich in de hele keten bevinden. Dus van slachthuis tot supermarkt. Mm. En weet u dan... Um, hoe komt hij aan aan de namen van die bedrijven? Waarom juist deze honderd? Nou, dat zijn voor een deel gewoon steekproeven. Dus dat zijn geen bedrijven waarvan we op voorhand zeggen dat er iets mis is. Het onderzoek is voor een belangrijk deel uit voorzorg. Uh -huh. Maar we zijn natuurlijk ook wel een aantal aanwijzingen... die we soms uit andere Europese lidstaten krijgen... maar ook uit eigen onderzoek. Uh, onze uh, voedsel- en warenautoriteit heeft natuurlijk ook een eigen opsporingsdienst. En de combinatie van die gegevens maakt dat we ook een aantal onderzoeken doen... die gerichter zijn. Oké. Okay. Is er al wat uitgekomen? Uit dat onderzoek? Nog, nog niet, maar dat kan natuurlijk wel komen. Uh, we hebben al naar aanleiding van eerdere contacten ook onderzoek uh, gedaan bij een aantal bedrijven. Uh, die uh, leiden naar een, een spoor zeg maar, in Ierland, waar dan ook grondstoffen uh, vanuit Nederland betrokken zouden zijn geweest. En van de vier uh, onderzoeken zijn er drie afgerond en daar is niks uitgekomen. En grondstoffen, waar moet ik dan aan denken? Ja, dat zijn dan, uh, dat is vlees. Ja, oké. Okay. Dat doet de grondstoffen. Ja, dat heet grondstof omdat het verwerkt wordt. Ja, dus ja. Het is dan geen eindproduct. Nee. Nou, goed. Um, wat is uw beeld tot nu toe van um, de sector in Nederland? Want uh, er is ook een Nederlands bedrijf genoemd inmiddels, maar ja. het bedrijf zelf ontkent betrokkenheid. Weet u daar al meer over? Ja, nou dat, dat volgens mij. Het gaat over dit, drapen? Met, ja, dat gaat over uh, dat bedrijf, maar daarover doen wij zeg maar geen uh, mededelingen, omdat onderzoek loopt. Uh, wij onderzoeken dus alles wat, uh, wat we horen en waar we ook zelf berichten over hebben. Mm -hmm. um, en ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook doen... omdat uh, consumenten natuurlijk vertrouwen moeten hebben. En dat ontoelaatbaar is dat doelbewust mensen worden misleid. Ja. Um, ja, nou hoor en, ik over, uh, over lakse controles in Groot-Brittannië. Um, en we hebben eerder gesproken met uh, Louise Fresco, voedseldeskundige. Uh, gisteren was die in onze uitzending. En ja, die zegt, onze voedselketen is niet transparant. Het is zo ingewikkeld. De verschillende tussenhandelaren. De, de, de reis die een stuk vlees aflegt vanuit het slachthuis naar uiteindelijk de lasagne, is, is ongekend. Um, is dit eigenlijk nog wel een manier waarop we uh, ons eten moeten produceren? Nou, hele ingewikkelde vraag. Ja, geeft u nou want, dan uh, een even heeft, uh, Ik zou haar willen zeggen, heeft u even. Mm -hmm. He, Louise Fresco heeft natuurlijk gelijk dat uh, de, de keten heel ingewikkeld is, omdat we in Europa uh, over en weer vlees verhandelen. En vlees bijvoorbeeld geslacht wordt in um, nou, Roemenië, het via Nederland weer naar Luxemburg gaat en andersom ook. En wat wij in ieder geval proberen te doen, uh, is om uh, altijd via de labeling, maar ook via bemonstering, dus gewoon met proeven te kijken of er klopt wat er op die producten staat. En dat moet ook traceerbaar zijn. Ja. Er zijn ook Europese afspraken over. Maar wat je nu wel kan zien is dat nou ja, niet iedereen zich daar goed aan houdt. En dat er natuurlijk ook in deze markt mensen zijn... Eh, die denken dat ze geld kunnen verdienen... door eh, goedkoper paardenvlees neer te zetten als rundvlees. Ja, en dan hoorden we van een restaurant in Amsterdam dat dat ook doet. In ieder geval niet expliciet vermeld dat het om paardenvlees gaat... als het biefstuk is. Ik heb dan het gevoel... dat we op op veel grotere schaal bedonderd worden dan we denken dan we weten soms. Nou, wat wij in ieder geval nu proberen te doen is Eigenlijk op, op voorhand al datgene wat de Europese Commissie ook voor alle lidstaten wil voorstellen, namelijk breed onderzoek. En we willen dat doen omdat we daarmee zoveel mogelijk bedrijven ook juist kunnen uitsluiten en uh, kunnen zeggen hier is niets aan de hand. Mm -hmm. En daarmee ook het vertrouwen voor de consument kunnen uh, herstellen, want het is gewoon wel een hele ernstige zaak en dan moet je bovenop zitten. Ja, en het is een Europees probleem, en dat zei ook de eerste minister, Coveney. Ja, absoluut. Bent u het mee eens? Daar ben ik het zeker mee eens. En dat zal ook uh, worden besproken op de Europese Landbouwraad. En daar zullen wij in ieder geval het voorstel wat nu ligt... om dit onderzoek wat wij in Nederland nu al doen... breed in Europa te doen, ook van harte steunen. Goed. Staatssecretaris Jeren Dijksman van Economische Zaken, dank u wel. Ja, graag gedaan. Onrust in Groningen. Ja, over nieuwe boorplannen van de NAM, nu bij Veendam. Blijf luisteren. Eerst verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Lange file, Lara, op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar was uh, een aanrijding. De rijstroken zijn al een tijdje open... maar het is uh, file rijden tussen Blaakem en Muiden Oosten over 10 kilometer. Verder de A9 ook maar Amstelveen bij Knopenbadoverdorp 4 kilometer. En de a 28 volle Utrecht bij Amersfoort 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ik had het al eventjes over Veendam. Nieuwe plannen van de NAM om in kleine Groningse gasvelden aardgas te gaan winnen. Het staat op verzet van de bevolking. Niet alleen in Bedum, zoals we eerder in deze uitzending konden horen... maar ook in Veendam, waar eind deze maand een nieuw veld zal worden aangeboord. Nederland heeft naast het grote gasveld van Slochteren... dat aardbevingen veroorzaakt, ook nog eens 175 kleine gasvelden. Met twee boortorens reist de NAM door het land om al die velden ook aan te boren. En die boortoren gaat uh, door het land en bijvoorbeeld nu uh, straks naar Bedem, maar zal ook naar Veendam gaan. Naar Veendam? Wanneer gaat hij naar Veendam? Over een aantal weken zal uh, de boorinstallatie naar Veendam gaan. En wat voor, dat is ook weer een klein veld? Ja, dat is een klein veld, uh, ongeveer 1 miljard, om het in perspectief te zetten. Het grote slochterveld is 2800 miljard. Dus bij Veendam 1 miljard, hetzelfde veld zeg maar als hier bij Bedem. Ja, ja, is ook een uh, heel klein veld. Maar al die kleine velden samen zijn wel belangrijk voor de energievoorziening in Nederland. Is daar bij Veendam al eerder geboord, in dat veld? In de omgeving wel, in dit veld specifiek nog niet. Nog niet, dat is een nieuw veld. Ja. En weten de bewoners inmiddels daar bij Veendam dat u daar gaat boren, dat de NAM daar gaat boren? Wij gaan binnenkort daar een inloopsessie organiseren. Wij vinden het belangrijk om de mensen goed te informeren... En zullen binnenkort uitgenodigd worden voor die bijeenkomst. Dus de bewoners weten het daar nog niet. Nee, de bewoners weten het nog niet. Uh, ze worden binnenkort geuitgenodigd voor een bijeenkomst. Dat is een lastige tijd op dit moment hè, voor de NAM. Kan ik mij voorstellen met al dat gedoe rond het grote veld slochtig om draagvlak te winnen bij bewoners. En dat zult u dus in Veendam ook weer opnieuw moeten doen. Natuurlijk. Ik bedoel, sinds een aantal weken... wordt er anders dan onze activiteiten bekeken. En, en dat weten we ook. Uh, dus we zullen daar uh, goed mee om moeten gaan... en proberen uit te leggen uh, hoe we met die omgeving omgaan... en ook wat eventuele risico's op de bodem zijn. Henk Heringa was dat. Hij is uh, woordvoerder van de NAM. Hij was in gesprek met uh, Jeroen de Jager. En ik heb nu contact met Bram Smaal, fractievoorzitter van Gemeentebelangen in Veendam. Meneer Smaal, goedemorgen. goedemorgen. Een reizende toeren en die gaat ook in Veendam boeren. Wist u van de plannen van de NAM? Nou, nee. Ik wist ook niet dat er een boertouren zou komen totdat uh, jullie mij belden uh, gisteren. Ik heb wel informatie gehoord, en schijnt inderdaad dat er bouwvergunningen afgegeven uh, zijn voor dit plan. En waarom weten we dat niet? Nou, omdat wij blijkbaar niet voldoende op de hoogte gehouden worden. Uh, wij zijn ook uh, wel aanwezig straks bij die bewonersbijeenkomst. Want als we hiernaar kijken, naar dit uh, gebeuren van een gaswinning, dan houdt dat dus in dat er bodemdaling is. Dat staat nu heel erg vast naar de onderzoeken die zijn geweest in Noord-Groningen. Uh, we zijn erg benieuwd hoe de NAM mee omgaat. Het kan niet zo zijn dat de burgers hier de dupe van worden. Ja. Dat ze wel schade hebben en dat ze heel moeilijk de schade kunnen uh, verhalen. Maar even voor mijn beeld. Um, als er vergunningen worden afgegeven door de gemeente, door het gemeentebestuur... voor het boeren en gas, dan wordt dat niet gemeld aan de gemeenteraad? Nou, niet alle bouwvergunningen uh, worden uh, uiteraard bij de gemeenteraad... Uh, of niet bij de gemeenteraad. Nee, op, maar jezelf, dit lijkt nou. mij een redelijke belangrijke vergunning om even ja. te melden. Dat vinden wij dus ook. En daar gaan we ze dus ook vragen over stellen aan het college. Nou, heeft u bezwaren tegen gaswinning in Veendam? Even concreet... Ik heb bezwaren tegen de gasverwinning op dit moment, omdat het blijkbaar nog elk onderzoeken aan de gang zijn, ook in Noord-Groningen. En als je dan nu kijkt naar de verhoudingen die net werden genoemd door de woordvoerders van de NAM 2800 op 1, dan lijkt het me veel handiger om eerst die uitsluitingen goed af te wachten. En om goed te communiceren wat de mogelijkheden zijn om die schade te verminderen. En als die schade niet verminderd is, om een fonds te maken voor de woningen. En wat ik begrijp, uit Den Haag komt dat fonds er voorlopig niet. Nee. nee, dus dan zou u met de gebakken peren kunnen zitten? Of in ieder geval de inwoners van Inderdaad, uh, Nou, in, inderdaad. We hebben al bodemdaling van de uh, zoutwinning. En dus daar komt de bodemdaling van de gaswinning erbij. Er worden grote windmolens geplaatst. Het, het, het maakt mij eens zorg over de leefbaarheid... van dit prachtig stukje gebied in Nederland. Mm -hmm. Nou gaat dit om een kleine gasvelden. Bent u daar ook bang voor? Dat als daar geboord wordt... dat daar uh, mogelijk aardbevingen kunnen ontstaan? Nou, of is het, het gewoon weet, niet duidelijk? Is het, uh, het is gewoon een beetje discussie. Op het dat je eerst al kijkt naar de gaswinning die er was in Slochteren. En de gevolgen daarvan is blijkbaar constant. Uh, zijn de mensen op het verkeerde been gebracht. Uh, dus het blijkt er wel voor dat er eerst een, een goede onderzoeksmethode uh, is. Om uh, heel goed in zicht te houden wat er gebeurt. Het blijft natuurlijk natuur. Het blijft erg moeilijk. Dus er moeten hele goede garanties zijn voor de bevolking... dat ze hier niet te dieper van worden. Mm -hmm. En ik weet niet wat voor gevolgen dat heeft op een, een kleiner gasveld. Nee. Nou moet u misschien wel in Den Haag zijn, hè? Want uh, de overheid verplicht vergunningshouders van gasvelden... zoals de NAM, om die velden te gebruiken. Om de gasvoorraad op pijl te houden en geld ermee te verdienen. En dat gaat ook nog via een ministerie van de mijnen een verhaal. Uh, dus inderdaad, we, we moeten in Den Haag zijn. Als je dan de discussie ziet hoe die naar haar gevoerd is uh, de afgelopen dagen, dan is dat zwaar teleurstellend. U bent dat teleurgesteld dat is... in, in minister Kamp, begrijp ik. Want die er. Ja. ja, en in de hele discussie die plaatsgevonden heeft in de Tweede Kamer, was meer een technische discussie. In plaats van de discussie die echt zo is: van oké, okay, als wij als Nederland gas nodig zijn, laten wij dan ook gewoon een groot fonds oprichten. Want mensen hebben daar uh, last van. En niet gewoon last, naar uh, scheur in huizen en dat soort zaken. Dat moet er gewoon gecompenseerd worden. Goed. Maar goed, u gaat eerst verhaal halen bij het bestuur van uh, Veendam, begrijp ik. Ja, en we gaan bij de bijeenkomst zitten bij de NAM. En we zullen het verhaal daar ook aan horen. En als er geen garanties zullen worden gegeven, um, zullen wij al het mogelijke doen. Uh, maar het moet dit in Den Haag zijn. Moet moeten al het mogelijke doen om te zorgen dat die grondjes er wel komen en anders uitstellen. Bram Schaal, fractievoorzitter van Gemeentebelangen in Veendam... waar de NAM dus ook wil gaan boren. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. En van Veendam gaan we door naar Eindhoven in volle vaart... met de VarioMatic naar Mark Robin Visser. Ja. Ja, ik hoor net tot mijn stomme verbazing dat ik ook in een VarioMatic rij, Maar dan eigenlijk de opvolger, want mijn auto eh, die is pas een half jaar oud. En ik rij gewoon met een uitvinding van meneer Huub. Of niet, meneer Cox? Dat klopt als de bus. Meneer Cox is de directeur van het DAF-museum. Leg even kort uit. Ja, ik, uh, ik ben hier... Uh, nee, de CVT wil de CVT. ik graag horen. Ja, de VarioMatic. Hu van Doren heeft uh, de Variomatic ontwikkeld. Ja. En de doorontwikkeling van de Variomatic is door Van Doorn is transmissie gedaan. Tegenwoordig wordt die geproduceerd uh, door Bosch. En uh, we noemen dat de CVT, de continu variabele transmissie. En het principe van uh, de Variomatic wordt toegepast in de CVT. Het dus dat, dat gaat gewoon door? Ja, dat is een van de werelduitvindingen die DAF gedaan heeft. Dat is nou echt een wonder van Eindhoven, mogen we zeggen. Hè? Ik heb hier nog een ander wonder van Eindhoven. Martijn Lemmens, goedemorgen. Goedemorgen. Koemlaude afgestudeerd aan de Design Academy twee maanden geleden? Ja, ja dat klopt. Ik ben 18 december 2012 Koemlaude afgestudeerd aan de Design Academy. En vertel eens, waarmee ben jij afgestudeerd? Drie keer raden, luisteraars. Ik ben afgestudeerd met een, uh, een DAF Reborn. Ja, een, Leg dat eens uit. Uh, de nieuwe DAF. Uh, ik had uh, ambitie toen ik begon met mijn studie... Uh, ja, om een nieuwe DAF te ontwerpen. Hoe ben je daar zo opgekomen? Hef, is DAF zo inspirerend voor jou geweest? Ja, ik, ik kom zelf uit Veldhoven. Dus uh, ik kom uit de buurt. En uh, Eindhoven heeft mij altijd geïnspireerd. Als zijn de, het, uh, hè, het dragen van het merk DAF en Philips uh, bijvoorbeeld. Nou, Met DAF uh, ja, daar ben ik in aanraking gekomen toen ik heel klein was. Toen uh, ben ik met mijn opa's in het DAF-museum terechtgekomen. Mijn opa die werkte bij de DAF. Je ja, had ook een DAF, neem ik aan. Ja, op die manier ben ik er inderdaad uh, bij gekomen. En uh, hè, de, dat heeft me altijd geïnspireerd. En, uh, ik heb en je al... hebt een nieuwe DAF ontworpen eigenlijk. Je hebt hem een nieuw jasje gegeven. Ik heb hem een, een nieuw jasje gegeven van, van deze tijd in mijn ogen. Ja. En uh, ja, heb ik een, een herontwerp gedaan als het ware. Een moderne DAF. Ik ga een plaatje daarvan, we hebben een mooi plaatje ervan. Ga ik even op mijn weblog plaatsen. Dat kunnen mensen thuis ook nog niet zien. Wat vindt u ervan, meneer de directeur, van zijn ontwerp? Heel mooi. Heel mooi dat de DAF komt er eigenlijk voor. Is het museumstuk ook? Nog niet, maar het kan er niet worden misschien. Hij komt hier in het museum te staan. Nou is het wel zo, het is een beetje treurig voor jou uh, Martijn. Want uh, je hebt dus de kever, hè, die, die rijdt, die zien we, de, de nieuwe kever. We hebben de nieuwe Fiat. Maar jouw DAF? Ja, die, die zien we nog niet. Die zien we niet? Nee. Komt nee. dat nou? Nou, er zijn, er zijn serieuze gesprekken geweest bij Wim van der Leegte. Daar ben ik op bezoek ja, geweest. De, dat is de directeur de, van VDL, hè? Ja, klopt. De, de, de auto... Die, die Netcar dus uiteindelijk overgenomen heeft. Ja. En uh, ja, die heeft mij nog eens even uh, specifieker laten zien... wat autoproductie nou inhoudt. Uh, en die heeft daar ook een, een bepaald kostenplaatje uh, ja. bij geschetst. En Hoe uh, ja. is bedrag? Nee, ik, ik, ik, ik begin... maar. geheim. Ik begin... Wij bedragen vanaf 500 miljoen, om het zomaar ja. even te zeggen. Dat zijn bedragen waar je, uh, waar je naar moet kijken. En dan zitten we niet in de beste financiële tijd op dit moment. Dus misschien... Het is nog toekomstmuziek, Laat het zo maar Ja, Inderdaad, maar ja, ik was student. Dus uh, ik wilde graag nog één keer doen wat ik, uh, wat ik graag wilde ja. doen. En heb ik inderdaad nog niet naar het financiële aspect nee. gekeken. Maar ja, ik heb wel mee gepraat en... Uh... Ja. En Martijn Lemmens, luisteraars, dus nogmaals koemlaude afgestudeerd in december. Met een uh, revival van de DAF. Die nu nog steeds alleen maar op de tekentafel en in, in modellen voorkomt. En Martijn is ook nog beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Maar je zou denken, als je koemlaude afstudeert, dan staan ze voor je in de rij. Ja, dat zou je denken. Maar uh, een papiertje is, uh, is pas een begin van je carrière. Ja. Dus, uh, wel. Begonnen hier in de slimste regio, in Eindhoven, met een nieuw wonder. Inderdaad. Het nieuwe wonder, de Dafri Born. Ja. Nou is er dit weekend een festival, hè? het wonder van Eindhoven. Tot mijn verbazing wordt dat festival in Amsterdam gehouden. Ga je er naartoe? Uh, ik ga er uh, nog niet naartoe. Misschien dat de plannen nog wijzigen. Maar, uh, ja, mijn... Jij weet het eigenlijk wel, hè? Nee, wat ik, het wonder is. Ik weet wat het wonder is. Ik, uh, ik ben zelf een echte Eindhovenaar, Dus ik weet wat het wonder van Eindhoven inhoudt. Ja. En uh, daar ligt mijn hart ook nog steeds. Bedankt. Uh, nogmaals, het design van Martijn gaan we even op nos.nl uh, laten zien. En uh, daar komen ook nog steeds hele leuke verhalen van, uh, van luisteraars binnen. Herinneringen aan de DAF en wat er allemaal mee gebeurd is. Ontzettend leuk. Bedankt voor die reacties. En uh, er is ruimte voor meer, zou ik zeggen. Tot later, want we gaan, moeten het ook nog over de vrachtwagens hebben. Toch, meneer Cox? Want daar zijn we nog helemaal niet aan toegekomen. Nee, nee, nee. Dat, dan hebben dat... we nog een verrassing voor straks. Okay. Dan en, we een hele grote verrassing. Er is nog een luisteraar dan, die zegt... Een leuke reportage over DAF, trouwens. Je krijgt een compliment. Dat is ook wel eens fijn. Er is een bruin café in het DAF museum. En de motorenfabriek is super, met veel plezier gewerkt. Een oud uh, werknemer van DAF kan ik mij zo voorstellen. Nou, misschien ook leuk om daar nog eventjes heen te gaan. U kunt de reacties vinden op nos.nl op het blog van Marco Binvisser en ook het geluid van een DAF 33 daar. Met de nieuwe Nevit Trendline HR ketel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 Meteorietinslag in Rusland. Een bijzonder document van Al-Qaeda gevonden. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In het zuiden van Rusland is een meteoriet ingeslagen. Dat zeggen de Russische autoriteiten. De inslag was vanochtend bij de stad Chelyabinsk in de Oeral. Veel Russen hebben filmpjes op internet gezet.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 Voetbalveld langs de aarde. Opnieuw Govert Schilling. We weten dat hij de aarde niet gaat raken...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 In de Malinese stad Timbuktu is een belangrijk document gevonden van Al-Qaeda. Het zijn instructies van de Afrikaanse leider van de terreurbeweging. Die vindt dat zijn strijders te snel en te streng de sharia hebben ingevoerd. En dat het hele project, zoals hij dat noemt in Mali, daardoor kan mislukken. Het is voor het eerst dat een interne instructie van Al-Qaeda openbaar wordt. In Rotterdam kunnen jongeren onder de 16 nog steeds makkelijk alcohol kopen, blijkt uit onderzoek van de gemeente. In sportkantines kregen jongeren in 90% van de gevallen de alcoholische dranken waar ze om vroegen. En supermarkten waren strenger, maar in bijna 60% van de gevallen kregen ze ook daar bier, briesers en andere alcoholhoudende dranken. Na aanleiding van de onderzoeksresultaten wil Rotterdam hardere afspraken maken met de horeca. Het cruiseschip Carnival Triumph dat sinds zondag ronddobberde op de Caribische Zee, dat is terug in de Verenigde Staten. De 4000 opvarenden hadden een week geen warm eten en ook geen sanitair. Het was niet te hard aan boord zeggen de passagiers. De meesten zijn inmiddels weer aan land. U hoort de directeur van de rederij. We have gotten our guests back to land. Now we need to get them home and we have the full resources of Carnival are working from here. En hij bood ook zijn excuses aan aan alle passagiers. Dat cruiseschip ligt nu in de haven van Mobiel in de staat Alabama. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft burgemeester Joritsma van Almere op de vingers getikt. Joritsma weigerde maandag een verslaggever van Poont bij een persconferentie. Ze wil niet praten met Poont, omdat ze hun journalisten respectloos vindt. En de NVJ zegt nu dat Joritsma haar boekje te buiten is gegaan. Als hij een probleem heeft met uh, uh, wat voor journalist dan ook, of het nou is of, of een andere uh, journalist, uh, dan, dan zijn er andere methoden voor om dat uh, aan te vechten. De Belangenvereniging voor Journalisten zegt dat Jorrit Ma in strijd met de wet heeft gehandeld. Ze krijgt van de NVJ nog een brief over de kwestie. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weerplaza.nl Bewolking overheerst en op sommige plaatsen komt dichte mist voor. Dat is met name in het noorden en oosten het geval. Hier en daar valt ook nog wat lichte neerslag en lokaal kan het glad zijn. In de loop van de dag nog een enkel winters buitje, Maar op veel plaatsen wordt het toch uiteindelijk echt droog. En in de kustgebieden zou ook een enkele opklaring voor kunnen komen. En is er kans op wat zonneschijn. De wind die waait uit het westen is hooguit zwak tot matig kracht 2 tot 3. En de temperaturen lopen uiteindelijk op in Zeeland naar een graad of 6. In het noorden en oosten van het land wordt het slechts 2 graden. Dan komen de nachtweertemperaturen rond het vriespunt en ook dus weer kans op lokale gladheid. In het oosten van het land misschien wat licht gespetter, maar verder is het droog. En de kans op gladheid is elders dus aanwezig door bevriezing van natte weggedeelten. In het weekeinde is het zo goed als overal droog. Zaterdag komen er nog wel wolkenvelden voor, maar zondag schijnt de zon vaker. Overdag is het 4 of 5 graden, maar in de nacht blijft het kwik dicht bij het vriespunt en blijft dus de kans op gladheid. WW Verkeersinformatie in het noordoosten en het Oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Zat bij elkaar 25 kilometer file. Lange file nog steeds op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar was eerder vanochtend een aanrijding. De rijstroken zijn al een tijdje open. Tussen Blaakem en Muiden Oost 11 kilometer. En op de A325 Arnhem richting Bergendal werken de verkeerslichten niet goed. Daardoor tussen knopen Ressen en Nijmegen 5 kilometer.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 Voor maar 15 euro ex-btw per maand. Nu drie maanden gratis bij Alles In zakelijk. Meer informatie? jopicbusiness.nl Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga maar eens kijken in Den Haag. Want met vele honderden worden ze vandaag verwacht bij mooie gebouw van de Raad van State. Mensen die geld hebben uitgeleend aan SNS... en die nu door de nationalisatie naar hun geld kunnen fluiten. Ze konden tot afgelopen maandag verzet aantekenen bij de Raad van State... tegen het besluit van de Nederlandse regering... om SNS te nationaliseren en aandelen te onteigenen. Uh, vandaag mogen ze dat allemaal toelichten. André Meijnerma is al in Den Haag bij de Raad van State. André, meer dan, 7, hoi, meer dan 700 klagers zijn ze al gearriveerd. Ja. Nou, ik heb ze nu helemaal niet geteld, maar er druppelt hier wel uh, allemaal mensen binnen. In groepjes uh, Mensen die alleen komen, in groepjes komen, met of zonder advocaat. Uh, het is denk ik hier doorgaans veel stiller en nou, rustiger in de gangen van, het, van de Raad van State aan de Kneuterdijk. Maar nu is het zeg maar, ongewoon druk en vooral op het tijdstip natuurlijk om uh, half negen vanmorgen al. Maar zoals gezegd, een, ik denk een mannetje of 100, uh, 150 die ik uh, inmiddels geteld en gezien heb. En in de loop van de dag komen er ongetwijfeld mensen bij en gaan er ook weer mensen weg als hun zaak behandeld is. Nou, We hebben vanochtend al eventjes een advocaat in de uitzending gehad. Eerder deze week ook de vereniging van effectenbezitters. Wie zie jij daar allemaal rondlopen? Zijn dat particulieren of organisaties? Uh, allemaal. Dus uh, zowel, uh, ik heb de namen, een namenlijst gekregen van de Raad van State. Er staan er 732 op. Uh, ik heb al gezien dat de één naam weer is doorgestreept. Want waarschijnlijk zal die lijst nog een beetje uh, groeien, dan wel uh, kleiner worden. Uh, maar in ieder geval, 732 mensen die hebben gezegd: wij maken bezwaar tegen de onteigening van SNS-Riaal. Want wij moeten daarvoor uh, onze obligaties uh, ja, waardeloos uh, verklaard zien. Uh, we krijgen niks terug voor het geld dat wij in, uh, aan SNS geleend hebben. Natuurlijk, het is een belegging geweest, een risicovolle belegging. was een mooi rendement voor kregen, maar zomaar van de een op de andere dag uh, onteigend worden, afgepakt, uh, je eigendom ontvreemd. Dat is iets wat wij uh, betwisten. En tussen die mensen, daar zitten ze wel kleine spaarders bij, beleggers bij, uh, mensen die gewoon voor een paar duizend of een paar enkele tienduizenden euro's in uh, schuldpapieren in SNS hebben gestoken, dan wel grotere beleggers. Uh, je hebt de Stichting Obligatiehouders uh, SNS, je hebt de, ik zie hier staan de Integrale Gemeenschapskas uit Luik, ik zie het College van Kerkrentmeesters van de Grief met de uit Kampen, en het College van Kerkrentmeesters uit Eefde, Stichting V. Jouw partners uit afijn dus een aantal van die organisaties, stichtingen uh, die gedacht hebben: wij beleggen uh, een deel van ons geld in, in dit geval SNS Real en nu bedrogen uitkomen, daar geld mee verliezen. De VEB, de Vereniging van Defectenbezitters, die is met zo'n 5200 beleggers vertegenwoordigd hier en die hebben met elkaar een vermogen weggezet in SNS Real van meer dan 100 miljoen euro. Oui. Oké, okay, en Jan Maarten Slachter van de VNB, die zei eerder deze week... dat hij een soort Poolse landdag verwacht vandaag uh, aan de Kneuterdijk. Hoe, hoe is het georganiseerd? Krijgt, krijgt iedereen spreektijd? Nou, uh, nou, dat is een beetje ingewikkeld natuurlijk, want je zoveel mensen spreektijd moet geven. Wat ze doen is, de grotere partijen, uh, die krijgen zeg maar, in de ochtend... Uh, Tijd en ruimte om iets te zeggen en toelichting te geven. Maar het zal natuurlijk allemaal heel snel moeten gebeuren. En vandaar ook wel wat kritiek was hoor. Moet de Raad van State dan die zorgvuldigheid uh, van. het van, van, geval dan van de onteigening van SNS moet be beoordelen, bepalen. Uh, moet het allemaal wel zo snel en uh, zo vluchtig gebeuren in één dag. En misschien is het morgen nog doorgaan, want al die kleintjes die komen even aan de beurt. hebben in principe allemaal. <coughs> pardon, vijf minuutjes spreektijd. Maar ja, als je dan 700 mensen hebt en die krijgen allemaal vijf minuten. dan ben je natuurlijk ook uh, voorlopig nog niet klaar. Dus uh, hoe het allemaal zal gaan, weet ik niet. Ik weet niet of iedereen ook spreektijd wil. Misschien zijn de mensen alleen maar gekomen om te, om te luisteren en te kijken. Maar in ieder geval wel hun zaken hebben aangemeld, zoals dat uh, keurig hoort. Uh, maar het zal in ieder geval een hele lange zit worden. Een Poolse landdag, ik weet het niet. Ik bedoel, het, het is een keurige zaal. Keurige mensen dat netjes ook voorbereid. Ja. Ja, ook natuurlijk in banen geleid. Dus vast wel. Oké, okay. nou Komt we goed. Horen het later van je, André Mijnemaat Gaat daar beginnen bij de Raad van State. Dan naar Iran, want het land dreigt een tekort aan uh, essentiële medicijnen te krijgen. Zo is de export van geneesmiddelen vanuit de Verenigde Staten naar Iran met 50% gedaald. En dat is niet zozeer omdat die ook onder de sancties vallen... maar omdat banken geen zaken meer willen doen met Iran. Hoe dan ook, patiënten die afhankelijk zijn van medicijnen... beginnen zich grote zorgen te maken. In het centrum van Teheran zit de universiteitsapotheek... Dat is op dit moment de enige plek in Iran waar sommige hele specialistische medicijnen voor de behandeling van kanker bijvoorbeeld nog te vinden zijn. De balie loopt rondom en in het midden zitten heel, heel veel mensen te wachten. Er is op dit moment een tekort, zegt de baas van de apotheek, aan 40 medicijnen. Er is op dit moment een tekort, zegt de baas van de apotheek, aan 40 medicijnen. Um, operations. How can you operate them? En ook de middelen die de anesthesist gebruikt bij een operatie... die beginnen schaars te worden. En hoe kun je mensen dan nog opereren? Buiten spreek ik patiënten die net hun medicijnen hebben gehaald. De jongen die vertelt dat hij zes uur reisde om naar deze apotheek te komen. De enige in Iran waar ze zijn medicijnen nog hebben. Of de dochter die een medicijn komt halen voor haar moeder met osteoporose... Voor haar vader, die kanker heeft, was de chemokuur op dit moment niet voorradig. Mijn Deze vrouw zegt dat ze verpleegster is. En dat ze voor een van haar oudere patiënten antibiotica heeft gehaald. Hij heeft een longeninfectie. ik ben een vrouw. Deze medicijnen zijn nu schaars, zegt ze. Kan ze alleen hier halen en zelfs hier hebben ze ze niet altijd. En wat gebeurt er als u ze niet weet te krijgen? Meer Dan gaan we dood, ze zegt het lachend. Mensen stappen van de apotheek in bussen of in taxis. En die taxis dat zijn vaak Peugeots. De Peugeot levert geen reserveonderdelen meer aan Iran. De Iraniërs kunnen het gewoon niet meer betalen. De prijzen zijn zo groot dat mensen niet de kracht hebben om te kopen. We willen die reserveonderdelen wel hebben, zegt de eigenaar van een kleine garage even verderop. Maar het is gewoon veel te duur geworden. The spare parts China. We Nu komen de reserveonderdelen uit China. Maar dat is niet dezelfde kwaliteit. Dat is het probleem. Door die slechte kwaliteit hebben mensen steeds vaker reparaties nodig. Dat kunnen ze niet betalen en dus rijden ze zo lang mogelijk door. Het is een gevaar op de weg. Er verschijnen de laatste tijd berichten dat ook vliegtuigen geen reserveonderdelen meer kunnen krijgen. Geen geruststellend bericht voor passagiers van Iran Air. Reserveonderdelen, medicijnen, het valt allemaal niet onder de sancties. Dus mag er gewoon in gehandeld worden. Maar voor de betaling van die producten zijn banken nodig. En die durven hun handen bijna aan geen enkele handel met Iran te branden. In het geval van de medicijnen komt er nog eens bij dat er in Iran gespeculeerd wordt. Handelaren houden de medicijnen op de plank om zo de prijs op te drijven. Twee redenen dus waarom producten die niet onder de sancties vallen toch schaars worden. In een kleine buurtapotheek, vlakbij mijn hotel, vertelt de apotheker nog dat basismedicijnen als aspirine en paracetamol in Iran gemaakt worden. Maar de grondstoffen voor die medicijnen, ook die beginnen schaars te worden. De gevolgen dus van de sancties. Voelbaar in Iran. Correspondent Sander van Hoorn vanuit de hoofdstad Theren. Het verslaggever Marco robin Visser is vanochtend in Eindhoven. U heeft het misschien al gehoord waar het wonder van Eindhoven wordt uh, gevierd. Het festival uh, is dan weer in Amsterdam. Dat brengt onder meer een eerbetoon aan DAFjes. U weet wel, met dat pinkere pookje wordt er zo meer over. En u vindt op onze website het geluid van een DAF33 mooi, hè? Jolanda van der Velden, niet meer te horen op de weg, die DAF33, mm. maar nee, de rest van de, de auto's? Nee, nou, ik wou zeggen, 32 kilometer, bijna, bijna 33, <lacht> uh, valt reuze mee. Maar ja, uh, lange file nog steeds op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen met knopend Muidenberg 8 kilometer. Verder zijn het wat korte files. Opvallend is die op de A325 Arnhem richting Bergendal. Daar werken de verkeerslichten niet goed. Tussen knopend Ressen en Nijmegen staat 5 kilometer. Verkeer richting Nijmegen kan eventueel ook omrijden via de A15 en de A50. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Straks meer DAF eerst naar het tennis. Op de eerste dag van het ABN AMRO-toernooi... was Igor Sijsling de grote verrassing... toen die als derde geplaatste Fransman Joof Hilfried Tsonga uitschakelde. Gisteravond moest hij voor een passend vervolg zorgen tegen de Slovaak Martin Kilisan. Nou, dat lukte niet, helaas. Want met 6-2 en 6-4 werd de Nederlander weer met beide benen op de grond gezet. Ja, dat was toch een tegenvaller. Ik heb uh, niet zo'n goede wedstrijd gespeeld, verloren. Dan, uh, dan is het nooit leuk uh, na een wedstrijd. Niet zo'n goede wedstrijd gespeeld? Heb je daar een verklaring voor? Nee, niet echt. Uh, ik, ik heb gewoon veel te veel ballen gemist. Uh, ik had hem veel meer moeten laten spelen... Ik kreeg in het eind van de tweede set nog wel een paar kantjes, maar serveerde die aardig. Dus uh, ja, balen. Je begon meteen met je service in te leveren, daarna breekkansen die je niet pakte. Maakte je dat je onrustig en nerveus? Ja, maakte me zeker onrustig. Uh, als je gelijk gebroken wordt, dan, uh, dan, dan loop je achter de feiten aan. En op het moment dat je dan terug kan breken, dan uh, kan je weer in de wedstrijd vechten. En, uh, en dat uh, lukte niet. En dan, uh, dan staat hij opeens heel snel 3-0 voor. Verwachtingen zijn natuurlijk ook heel hoog rond zo'n wedstrijd. Hè. Zeker als je in de eerste wedstrijd van Tsonga wint. Doet dat je nog iets? Speelt dat nog mee? Nou, weet ik niet. Uh, misschien onbewust. Ik bedoel, ik, ik, ik was klaar met die wedstrijd. En uh, ik wilde alleen maar vooruit kijken naar deze wedstrijd. En uh, ja, ik was er zelf niet meer mee bezig. Twee wedstrijden gespeeld. Een mooie overwinning op Tsonga. Je verlies waar je inderdaad zegt, we komen niet echt aan te pas. Uh, hoe kijk jij terug op deze twee wedstrijden, op dit toernooi? Nou ja, gemengd. De eerste wedstrijd was heel mooi. Maar dan moet je door en... Uh, nu, nu heb ik niet laten zien wat ik kan, dus uh, ja, teleurgesteld. Teleurgestelde Igor Seisling hoorde u in gesprek met Mark Brasser. Gisteravond viel ook voor Timo de Bakker helaas het doek in de tweede ronde. De nummer 1 van de plaatsingslijst, Roger Federer, was iets te sterk voor Timo de Bakker. Mark-Robin Visser in Eindhoven. Het is 12 ja. uh, nou. minuten voor 9. Heb je het een beetje naar je zin? Het is hier zo ontzettend leuk, Lara. Het is ook heel groot. Je komt hier echt ogen en ook wel oren tekort. Want hier staan ook apparaatjes waarmee je de authentieke geluiden... van vroeger, van de DAF, kan laten horen. En uh, ja, er is op de eerste verdieping van het DAF-museum... staan alle personenautootjes. Heel veel autootjes staan daar. En op de begane grond, want daar hebben we het eigenlijk... nog helemaal niet over gehad, daar staan de, de vrachtwagens. De trucks, hè, meneer Cox, want ja, dat, de, daar leeft DAF ook nog steeds in voort natuurlijk. Ja, nou dat... Uh... Meneer Huub uh, aanhalingwagens heeft gebouwd, heel lang. Had hij er altijd nog de wens om een keer een vrachtwagen te bouwen. Ik vind het zo lief dat u het steeds over meneer Huub hebt. Ja, nou, nou, dat is een standaard iets... Uh, alle mensen die, uh, nog net niet oom Huub? <laughs> nee, maar alle mensen die als je over, uh, bij, bij DAF werkt, bij wijze van spreken, dan, dan blijft het meneer Huub en meneer Wim. En dat waren de grondleggers ja. van, van het bedrijf. Ja, en, die, en die meneer Huub van Doorn is onder meer verantwoordelijk voor die VarioMetric, die bekende VarioMetric, waar dat pintere pookje dan weer vandaan kwam. Hè? Ja, dat is En even. de Turbo Intercooler. En de Turbo Intercooler, dat is de tweede grote werelduitvinding van DAF in de automotive. En die nog steeds uh, toegepast wordt. Ja, alle... en, en, en u vertelde mij net, dankzij die Turbo Intercooler hoeven we... Geen 17-liter motoren te bouwen. Nee, we hebben nu om, om, om het vermogen te krijgen. wat tegenwoordig gevraagd wordt van boven de 500 pk. hebben we die 13-liter motoren. Ja. En als die turbo-interkoeling niet was geweest. dan hadden we nu 16, 17-liter motoren moeten bouwen. om dezelfde vermogen te krijgen. Ja, dus dat scheelt nogal. Hè. Zeg, we, staan hier, we beginnen maar even bij de oude trucks. We zien hier bijvoorbeeld een mooie oude van, uh, van Gent en Loos. heb ik verder zien staan. En u, u wijst nou eentje: wat is dit? Dat is eigenlijk een van de eerste vrachtwagens die DAF gebouwd heeft. Toen had DAF nog niet zijn eigen cabinebouw. Meneer Hup... Gewoon alleen de motor en het onderstel. Ja, zeg maar. Meneer, meneer Hup, die kocht, kocht een motor en een, een, een, een, een, een achterhaal. Een paar wielen en, zo. en een en dergelijke meer. En ging aan de slag. En die, bouwde, en die bouwde zijn eerste vrachtwagens. Mooi hè, en dat gebeurde allemaal hier in Eindhoven. Martijn Lemmens, ik heb je eerder al geïntroduceerd. Net koemlaude afgestudeerd aan de Design Academy. Wat zie jij nou als je naar die oude, vracht... oude troepbouw, zeg maar, dat mag niet. Uh, oude vrachtwagens kijkt? Ja, dat is een stukje authenticiteit uh, wat hier, uh, hier nog rondzweeft. Hè? En uh, dan zie je nog die, die robuustheid van, van trucks. En, uh... ja, het is hoekig, hè? veel vierkant, uh, zware staalplaten. Ja, ja, maar toch, die, eh, bijvoorbeeld hier zien we een, een mooi grome biesje, ik zeg maar iets. Een mooi grome biesje voorop op de, op de, ja, wat is dit, hoe noem je dat, de grill van de auto? Of? Ja, dit, dit is het gezicht van, van toen van, De voorkant, uh, van, de neus, ja, hè, zullen we de maar zeggen. Dus daar dacht, van, ook, van daar dacht de de oom Huub vroeger ook al over na, over hoe dat eruit moest zien. De zevenstreper. De zevenstreper. het ja, tellen tel een aantal strepen maar van de grill. We, zien, we tellen zeven grome strepen. Dat, euh, herkende je dan de DAF aan? Dat da, herkenbaar maar uh, iets, iets, iets, iets van DAF, ja. Dan moet je als automobilist wel steeds stellen van is het nou een DAF? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ja, het is een DAF. Hey, dat is, is het gezicht uh, van toenertijd van de DAF-trucs. En je ziet het daar ook uh, bijvoorbeeld, hè? je ziet daar dat gezicht eigenlijk voortzetten. Daar, uh, Laat er daar... even heen lopen, want ik vertel even, wat zie je daar? Ik zeg, je ziet hier bijvoorbeeld dat gezicht weer in, in, in volle modellen terugkomen. Hè? Dus... dus ook vroeger, ja, ja. oom Huub had ook al in de gaten dat, het, dat die herkenbaarheid van dat merk, dat je dat in design moest ja. laten zien. Dat, dat is vanzelfsprekend, dat, uh, dat moet voor je, voor je merk. Dat moet? Je moet vanzelfsprekend opvallen als, uh, ja, als in dit geval daf zijnde. Vertel eens, wat is uw topstuk nou hier, meneer Cox? Ja, dat kan je, of kan je dat zo niet zeggen? Nee, want we hebben zoveel topstukken. Ik heb net uh, wel gezegd van een van de waardevolle dingen die we hebben is... maar dan ga ik weer terug naar de personenwagen. Die eerste variant, die meneer Huub gebouwd heeft in 1954, 53. Ja, dat weten we niet precies. Maar ik denk dat dat een van de waardevolle stukken van, van, van, uh, van dit museum is. En verder is wat we hier hebben staan. Ja, het zijn allemaal... Uh, zeker als je daar gaat kijken naar zo'n A50... dat zijn vrachtwagens van... Uh, uh, de eerste die DAF ondertussen gebouwd heeft... en dat zijn echt waardevolle stukken. Ja. Waardevolle stukken die ook bij heel veel mensen herinneringen oproepen. Hè? Vooral herinneringen aan de jeugd, aan vroeger. Mm. Dat merk ik ook aan de reacties op het webblog, hè, Lara. Ja, zeker. Herinneringen aan tantes en opa's en oma's. Ja. Heb jij nog nieuwe reacties? Ja, altijd knus in de DAF, schrijft Wilma van Doormalen. Heen met vijf personen, koffers op het dak en aanhanger naar Zuid-Frankrijk. Terug met de oplegger van de AMB. Ja, dat oh. kan natuurlijk ook. En veel bijnamen, hè? Duwen anders fietsen, de trutteschudder, jij zei dat ook al eventjes... en de Jaratellenbak. Ipullus e op Twitter. Fantastisch. Fantastisch. Ja, u kunt... Lara, we gaan straks nog even een kijkje in de toekomst nemen. Straks ah. na negen hier in het DAF-museum. Want het verhaal en het wonder is nog niet voorbij. Het gaat eigenlijk gewoon door. Het wonder van Eindhoven. Eindhoven zeker. Prachtig. U kunt het terugvinden allemaal. Al die reacties um, die u eerder hoorde al bij Mark Robin Visser. De herinneringen aan vroeger op uh, de site nos.nl. En dan even naar onder, daar vindt u uh, de blog van Mark Robin. Goed. We laten het af los. We gaan naar de PvdA. Terug in de tijd. Wim Kok was premier en zijn partij... de PvdA was de grootste van het land het over de jaren negentig. Achteraf heeft de PvdA zich in die tijd zonder veel kritiek... laten meeslepen in het geloof in de vrije markt. En daarvoor betalen we nu met z'n allen de rekening. Het zijn niet mijn woorden, het zijn woorden van de Wiarda-Bekman Stichting... het wetenschappelijk bureau van de P van A, in de studie Van Waarde, die morgen in Amsterdam zal worden gepresenteerd. Directeur Monika Sie van de stichting legt uit wat er destijds misging... en hoe het beter kan. Na de crisis van de jaren 30, na de Tweede Wereldoorlog... is de verzorgingstaat opgebouwd. Na de crisis van eind jaren 70, begin jaren 80... Eh, is er voor gekozen van, nou, die verzorgingstaat... Eh, die houden we niet betaalbaar, dus wat doen we eraan? Uh, Tony Blair, Wim Kok, we gooien de markten open. We gaan het kapitalisme ruim baan geven. En met het geld dat we verdienen doen we mooie dingen voor de mensen. En, en veel meer dan toen voorzien is, heeft dat een hele hoge prijs uh, gehad. Namelijk... De, de markt bepaalt nu wat we moeten doen? De markt bepaalt wat we doen. En, en die economie uh, die zo ongereguleerd is, is hartstikke instabiel. De markt is een wild beest dat getemd moet worden? Tot op zekere hoogte. Ja, de opdracht van de sociaaldemocratie is altijd geweest, zoals, zoals Banning, hè, een van de voormannen zei, uh, het breidelen van het, kap van het kapitalisme. Dus niet het stoppen ervan of het afschaffen ervan, maar het in de goede richting uh, bijbuigen. En, en uh, dat is onvoldoende gebeurd. Um, dat is echt de les van de afgelopen uh, decennia. U hebt voor dit manifest Ongeveer 60 mensen geïnterviewd. Een dwarsdoorsnede van de, van de bevolking: mensen met allerlei soorten opleidingen, allerlei soorten werk. Kunt u daar eens een voorbeeld van noemen? We spraken met uh, Brigitte de Waal, dus een schoonmaakster in Groningen, uh, die scholen schoonmaakt. Uh, zij vertelde dat ze voorheen 10 minuten had per klas. Maar ja, die schoonmaak wordt aanbesteed. Hè, dus uh, er was een andere opdrachtgever gekomen die had gezegd tegen de gemeente... wij kunnen dezelfde scholen schoonmaken in 2500 uren minder. En uh, bij het eerste gesprek uh, met Brigitte, uh, met, de, met de manager... werd haar te verstaan gegeven dat voortaan zij 90 seconden hè, per klaslokaal uh, zou hebben. Dus als je dit langs de lat legt van onze waarden... Dan zeg je: Dit is slecht werk. Hè? Uh, en, en het betreft uh, haar bestaanszekerheid. Uh, Hoezo dan? Voorheen had ze 36 uur werk. Hè? Maar aangezien uh, dezelfde klas nu in uh, hetzelfde lokaal kan, in anderhalf minuut worden schoongemaakt. Dus heeft ze nog maar 20 uur werk. Maar dit is de tijd van begrotingstekort. Van ja. 3 van Brussel: uh, 46 miljard bezuinigen. Ja. Nou ja, voor een deel zou dat betekenen dat je andere keuzes moet maken uh, als overheid. He, dus de, je wil gewoon niet eigenlijk in een beschaafd land als Nederland. dat uh, vrouwen als Brigitte onder een living wage zakken. Dat zij dus niet meer kan leven van haar loon. Dat moeten we toch niet willen? Klinkt een beetje als uh, spreiding van kennis, inkomen en macht. Joop de Nijl, jaren 70. Ja, ja nou, dat is denk ik nog steeds een heel belangrijk uh, motto. Hè? Want je ziet de ongelijkheid uh, toenemen uh, in Nederland. He, dus, dus die oproep tot spreiding van kennis, inkomen en macht... Uh, is nog steeds uh, actueel. Uh, en, en wat betekent dat dan in de dagelijkse politiek... waar de Partij van de Arbeid samenwerkt met de VVD... die een heel ander, veel meer kapitalistisch uh, beleid voorstaat? Nou, dat is niet makkelijk. Um, wat onverlet laat dat we een regeerakkoord hebben gesloten... waarvoor getekend is. Hè. Uh, dus in die context is dit een oproep aan de winstlieden... om uh, wat zij doen ook te verbinden met deze waarden. Dus de, de Kamerfractie spreekt ministers ook aan met de vraag... wat betekent uw beleid voor Brigitte de Schoonmaakster? Ja, ja, ja tot, dat, dat deden ze vast ook al. Hè, maar uh, dit is een oproep om dat veel breder te gaan doen. Benieuwd hoe dat uitpakt in de coalitie en de Kamer. Directeur Monika Sie van de wierde Bekman Stichting... Wetenschappelijk Bureau van de vandaag in gesprek met onze verslaggever Wilco Boom. Zo dadelijk, na het bulletin van 9 uur... waar u al bijgepraat wordt over de meteorietinslag in Rusland... praten wij daar ook over verder. Dat doen we met Geertgoed Koerkamp, onze correspondent in Rusland. Want daar zijn ze geschrokken. Dat kunt u van mij aannemen. In Oeral zijn beelden van ingeslagen meteoriet waarschijnlijk. Er zijn mensen gewond geraakt, gebouwen glaskapot noem maar op straks meer erover blijf luisteren vandaag in prominent en wethouder te Amsterdam, André S. Ik ben er verantwoordelijk voor dat alle Amsterdammers kunnen meedoen in de stad. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Als je dit hoort, dan kun je dat NL-anleurd echt vergeten. Veel satire. Mevrouw. Ik je castle in de fields was Slipping shit. Zeg maar en, zeg maar gewoon en. En live muziek van Nina June.